Door terrorisme zijn vorig jaar bijna 18.000 mensen om het leven gekomen. Dat is een stijging van ruim 60 procent, blijkt uit de Global Terrorism Index. In totaal werden in 2013 bijna 10.000 aanslagen gepleegd, bijna de helft meer dan een jaar eerder. De meeste doden vielen in Irak, gevolgd door Syrië, Afghanistan, Pakistan en Nigeria. En de meeste aanslagen werden gepleegd door groepen als Al-Qaeda, Islamitische Staat, Boko Haram en de Taliban.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 In de Randstad staan files op de A2 richting Amsterdam bij Abkouden 7 kilometer. A4 richting Amsterdam bij Bad Oefendorp ook nog 4 kilometer. En richting Den Haag bij hoogmaten 5 kilometer. En op de A16 richting Rotterdam bij rotterdam dordrecht 3 kilometer. En op de A27 vanuit Breda richting Utrecht bij Noordloos 3. En vanuit Almere richting Utrecht staat 3 kilometer bij Beeldhoven. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom bij derde en van Zandvoort op zondag met daarin het volgende. De, uh, om half vijf uiteraard het dier van de week. En het is meer een oproep voor een donatie voor een hond die in het, uh, in het dierenasiel verblijft. Angel, want die heeft, is nodig aan een operatie toe en uh, het dier roept op om een donatie te doen. Dat allemaal om half vijf. Het gedicht van de week, liefhebbers. Ja, hij ontbreekt ook deze week niet. Kwart voor vijf het gedicht van de week. En het onder het gevoelige thema weer alleen. Uh, uiteraard uh, gaan we straks kijken naar. Hebben we nog een pitch report? Over de Formule 1 zijn diverse nieuw, nieuwtjes. En met nog uh, een kleine 50 minuten te gaan. Uh, start de race van de Formule 1 in Brazilië op het circuitpark Carlos Pace. En uh, verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. En ik kan u mededelen dat in de hockeytopper in de hoofdklasse... Amsterdam-Rotterdam zojuist gescoord is door Amsterdam... en waardoor de tussenstand is 3 tegen 2. Oké, okay, dat in het de derde helaas van dit programma bij CFM. En natuurlijk daartussendoor heel veel lekkere muziek. Waaronder deze gouden oude van uh, Whitney Houston. Hier is I Wanna Dance With Somebody. De zonneind kan uh, er zijn, anymore. Nou, vandaag niet meer in ieder geval. Ee, wat de schema die gaat vallen? Hier in al voor Jordan de dus Stolen Dan. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan eens dus even kijken naar uh, het race nieuws. En dan gaat het met name over de Formule 1, neem ik aan, Albert Jan. Jazeker. Eerst even wat ander nieuws: met nog een kleine drie kwartier te gaan voor de voorlaatste start van de Formule 1 in Brazilië en de spanning stijgt ten top... en met name tussen de teamgenoten Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Maar andere Formule 1 nieuws. Een mega deal voor Fernando Alonso. Fernando Alonso heeft voor volgend seizoen een akkoord bereikt... met de Britse renstral McLaren. Dat meldde de Spaanse krant als het zou gaan om het grootste verbindenis in de geschiedenis van de sport. Alonso reed in 2007 ook al voor McLaren. Eerder deze week meldde de BBC al dat de terugkeer van Alonso zich in een afrondende fase zou bevinden. Met de overstap van Alonso naar McLaren zou bij zijn huidige team Ferrari eindelijk de weg vrijkomen voor Sebastian Vettel. De Duitser vertrekt aan het eind van het seizoen bij Red Bull en hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met Ferrari. Maar zijn komst naar de Italiaanse renstal zal onder meer afhangen van het mogelijke afscheid van Alonso. Maar bij deze Alonso dus naar McLaren volgend jaar. En geweldig nieuws voor Max Verstappen. Want ook Max Verstappen heeft zijn visitekaartje afgegeven... aan zijn toekomstige concurrenten in de Formule 1. Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Brazilië... reed de 17-jarige uh, coureur van Toro Rosso zich na een zesde tijd. In Sao Paulo hoefde Verstappen alleen Felipe Massa... Nico Rosberg, Lewis Hamilton en teamgenoten Daniel Kiat... en Fernando Alonso zich voor zich te dulden. Toch even de Grimbach gezien. Toch ook even, ja. maar keurig eruit gekomen. En te, tot slot, ja, sneubericht voor uh, Guido van der Garde... want Guido van der Garde is zwaar aangeslagen... na het missen van een stoeltje bij Zauber voor de komende seizoen in de Formule 1. Dit is heel teleurstellend en heel onverwachts... vooral omdat het team altijd heel positief is geweest... al dus de Nederlandse autocoureur. Ik moet nu gaan kijken wat mijn toekomst binnen de Formule 1 is... of elders in de racerij. Dan nog even terugkijken naar de start van vijf uh, uur... van de grote prijzen van Brazilië... Op Pol vinden wij terug Nico Rosberg. En daarachter gelijk zijn teammaat. Of maat. Ja, het is een beetje oorlog tussen die twee. Lewis Hamilton op de tweede plek. En drie, heel verrassend, toch op zijn thuis Grand Prix. Philippe Massa op een derde plaats. De race begint allemaal om vijf uur. De stand gaan we even naar kijken. Lewis Hamilton leidt momenteel met 316 punten. En Nico Rosberg is tweede met 292 punten. Maar het venijn zit hem in de staart. Mm -hmm. Nico Ro Ro Rosberg. Uh, in de laatste race uh, heb je dubbele punten.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 Spanning alom in de Formule 1. Zometeen bij CFM de eindstanden van de wedstrijden... die vandaag gespeeld zijn in de eredivisie. Maar eerst weer een uh, leuke Nederlandstalige plaats, ja. We draaien vaker op de zaterdag en zondagmiddag... en geheel terecht, want hij blijft goed, hè? Deze van Edcilia Romley. Hier is hemel en aarde. Nederland was koel. Cool daar komen ze aan, hè, de eindstanden van de wedstrijden... die vandaag tot nu toe dus gespeeld zijn in de Eredivisie. SC Cambuur ontving om um, half 1 Ajax. En SC Cambuur ging onderuit 2 tegen 4. En dan hebben we Vitesse tegen Feyenoord. Daar is niet gescoord, Albert Jan. 0 tegen 0. En dan hebben we nog FC Dordrecht ontving, FC Twente. Nou, je dacht na de eerste helft, 4-0 voorsprong voor FC Twente. Dat wordt 8-0. Dat wordt 8-0, maar het is bij 4-0 in het voordeel voor FC Twente gebleven. Nou ja, in ieder geval mooi scoren, toch? Ja, ja. ja, zeker. En dan hebben we natuurlijk om kwart voor vijf de klapper van de dag. Ja, daar komt hij aan. Heracles Almelo ontvangt thuis PSV. Oké, okay, nou, het laatste quartier, En ik heb oh, nog was... even een hockeybericht. Spannend met jou. Hoofdklasse en yes. wel uh, Amsterdam ontving in het Wagenstadion Rotterdam. Het fanijn zat hem in de staart. Lange tijd ging het gelijk op. Maar uiteindelijk trok Amsterdam aan het langste eind. Vier tegen drie. Zo, vier tegen drie. Spannende wedstrijd. Klopt. Zo dadelijk het dier van de week. Meneer Robbie Williams. There's an angel.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 zeker I'm hey. Single, angels. Ja, dan gaan we aan het uh, dier van de week beginnen. Maar eigenlijk is het niet echt een dier van de week... maar meer een uh, oproep van het uh, Kennen we Kennemaland, Albert-Jan. Ja, we kregen een uh, bericht binnen in, in zaken het volgende. Het gaat meer om een donatie. En een wel voor het goeie, ja, echt het goede doel voor een hond. En die luistert naar de naam Angel. Uh, in plaats van de gebruikelijke dier van de week... zou het dierentenhuis het fijn vinden om als onderstaand uh, bericht... Uh, onder de aandacht van de luisteraars wordt gebracht... Ze willen namelijk dit, deze hond, lieve Angel, graag helpen, uh, en of u luisteraars daar ook aan mee wil helpen. Hulp voor Angel. Even voorstellen: wie is Angel? Angel is een prachtige hond van anderhalf jaar. Ze is nog niet alleen knap om te zien, maar ook nog eens hele lieve en een aanhankelijke hond. Angel is afgestaan door haar eigenaar en nu zit ze een tijdje in het dierentehuis. En uh, ze willen haar een beetje beter hebben leren kennen vonden ze dat ze toch wel een beetje vreemd liep. Na een grondig onderzoek door de dierenarts is gebleken dat ze een groot probleem heeft met haar heupen. En wat voor een probleem. Angel heeft om een fijn leven te hebben een nieuwe heupkom en nieuwe heupkop nodig. Uiteraard gunt het dierentehuis haar dat van harte. Ze is nog zo jong en ze is zo lief. Daar willen ze graag, uh, haar heel graag mee helpen. Maar deze operatie is niet goedkoop. Uh, maar liefst 3500 euro, u hoort het goed, 3500 euro. En nu Angel geen baas meer heeft, zal het asiel voor deze kosten moeten opdraaien. Ze hebben dus uw hulp no hard nodig. Wilt u Angel helpen met een donatie? U kunt uh, uw donatie overmaken uh, ten gunste van het dierenthuis Kennemaland. En dat is een, een nummer, is NL11 Rabo 03263 13095. Ik herhaal even voor de langzame schrijvers, nl 11-RABO-03263-13095. Want Angel heeft een nieuwe hoop een heup nodig. Een heup kom en een heup... kop. Kom en kop. Juist. 3500 euro. Wilt u een donatie plegen... Voor meer informatie kunt u kijken op www.dierentehuiskennemeland.nl... want Angel verdient een nieuwe heup. Of download de CFM Zandvoort-app, daar staat hij ook op. Daar staat hij ook op. Dan kunt u rustig ook het bankrekeningnummer nalezen. Gewoon even in de diverse stores kijken, daar is hij gratis beschikbaar. De CFM Zandvoort-app, met ook de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En was het toeval dat we daarvoor draaiden, trouwens, Angels... Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik, de ziel van Robbie Williams, hebben we het dan over. Nou, ja, deze is ook zo leuk, hè? Tijd niet gehoord, hier zijn de monkeys. Oh, I could hide, beneath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring. But it rings, and I rise, wipe the sleep sleeper. With shaven razors cold And it stings Play a dream I'm you know. Door de wat oudere jeugd wordt nog steeds Duran Duran aangevraagd, Albert Jan. Dat is goede muziek, toch? De oudere jongeren, zoals ja. ze me Een beetje jouw leeftijd. Ja, precies. Of je toe, ik heel. Goed, uh, ja, in het begin van het programma deelden wij u dat al mee... dat er morgenavond een extra gemeenteraadsvergadering is. De zaal gaat open om half acht en de vergadering start om acht uur. Het is de derde in de reeks... Uh, met betrekking tot de begrotingsbesprekingen. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Vanaf half acht, nogmaals, morgenavond gaat de deur open van het raadhuis. Maar kan je er niet bij zijn? Kan je er niet bij zijn, dan luister je naar CFM. Want wij zenden hem gewoon integraal uit vanaf acht uur morgenavond bij CFM. Moeten we nog even zeggen dat een vast programma van CFM... daardoor komt te vervallen? Klopt, en wel Cine, ZFM Cinema... Door Elke Beuving, onze collega, gepresenteerd. Dat programma komt maandagavond te vervallen. Uh, ja, de, de actualiteit uh, uh, moet prevaleren in dit geval. Dus nogmaals, de gemeenteraadsvergadering van morgenavond kunt u vanaf 8 uur live volgen. Van uw vanuit, vannacht, uh, vanuit uw stoel naar de radio luisteren. Uw lokale zender ZFM zet hem integraal uit. We gaan op naar het gedicht van de dag. Doe onder meer met deze van Nick en Simon. Hier is Pak maar mijn hand.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 Deze muziek op de radio kan toch niet meer stuk, hè? You're the blue and hell John... en sorry seems to be the hardest words. Zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag. Weer. Weer alleen. Dat doet pijn. Niets kan me meer gelukkig maken. De pijn die mij is aangedaan... zal mijn ziel heel diep raken. Ik oog een krachtige man...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 Ik kom veel sterker uit de strijd. Eens, eens zal ik weer gelukkig zijn. Ik blijf geloven in mezelf. Ik raak mijn zelfvertrouwen nooit kwijt. Ik houd van mijn vrienden en vriendinnen om me, om me heen. Zij, zij laten mij tenminste nooit alleen. Troost is bijstaan en erkenning, het benoemen van het verdriet... Toelaten dat het er mag zijn, verbergt die pijn dan niet. Troost is de benoeming van de pijn, dat kan heel veel leed verzachten. Met iemand erover kunnen praten, tot in de kern, één in gedachten. Het verdriet krijgt dan ruimte, laat het even zo zijn. Na een tijdje ga ik merken, vermindert de grootste pijn. Dan kan ik het weer verdragen. Het heeft een plekje in mijn hart. Er af en toe bij stilstaan, dat is goed. Maar maak dan wel een nieuwe start. Dan, dan kun je weer verder met je leven. Je bent weer even uit de emotionele strijd. Je wordt daardoor een heel stuk sterker. De wonden, neem dat van mij aan. Helen met de tijd. Het gedicht van de dag, je hoort hem elke zaterdag en zondagmiddag... zo rond kwart voor vijf bij CFM. Wat was hij weer gevoelig, heel gevoelig zelfs. Je hoorde weer, weer alleen...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 onu yotodi de cela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 I'm not mine, I'm not blijven Ik heb het nog nooit zo gedaan. Achter elkaar, hè? Raps als eerste. Goeie. En uh, laten we mijn eigen gang maar gaan. En daarachteraan deze van Kim Karnsjorden, de better Davis Ice. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering... van dit programma, Albert uh, Jan. Ja, maar we Tot maken het. Om korte vijf is trouwens begonnen FC Dordrecht <laughs> tegen PSV. Tussenstand nog 0-0. En over vijf minuten barst het geweld los in Brazilië. En dan heb we het over circuitpark Carlos Pache in Sao Paulo... Want daar gaat het tussen het gevecht der titanen beginnen. De, laatste, de voorlaatste race, want de laatste race is in Abu Dhabi. Dubbele punten. En uh, het gaat echt alleen maar tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Nico Rosberg zal van Pool starten, gevolgd door Lewis Hamilton. Het belooft een titanenstrijd te worden tussen deze twee Mercedes-coureurs. Over vijf minuten op het speciale Sportnet live te volgen. En vergeet morgen niet naar uh, CFM Lewis te luisteren. Tussen twaalf en twee uur... Dat zijn ze er weer, hè? Ruud en Halsela. En morgenavond de, gemeenteraadsverg de gemeenteraadsvergadering. Nog geen verkiezingen. Nee, geen verkiezingen. Nou, die ja. gaat er wel aankomen misschien. <lacht> Daar hebben we het verder niet over. Een Babylonische spraakverwarring Ja, was dat. Zo is het. En wij zijn er volgende week weer. Ook dan weer tussen 2, 5, maar dan weer op zaterdag. En op zondag vanaf 12 uur, want dan komt hij aan. Dan zit hij ja. voet aanval in Zandvoort Sinterklaas. Dus Zandvoort op zondag vanaf 12 uur live. En uh, wellicht met een radiopiet aan boord hoor. We hebben we een extra lange dienst op het, Hebben we een extra lange dienst? Wordt een hele gezellige aankomst. Tot 12, tot 5. Wordt een hele gezellige aankomst van Sinterklaas. Wel met pepernoten, hè, toch? Uiteraard. En zwarte Pieten. Zo so is het. Tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondagavond. Dag. Doei. Tot volgende week. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Don't grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best.